Katrien Straatman met het NOS-journaal. Meghan, de vrouw van de Britse prins Harry, is zwanger. Dat heeft het paleis Kensington Palace bekendgemaakt op Twitter. Harry en Meghan laten weten dat ze blij zijn met het nieuws. De baby wordt komend voorjaar verwacht. Harry en Meghan trouwden op 19 mei. Ze zijn nu in Australië, waar ze morgen beginnen aan een eerste officiële reis. In Zuid-Frankrijk zijn zeker vijf doden gevallen door noodweer. In een gebied even ten noorden van de stad Carcassonne... is de afgelopen nacht net zoveel regen gevallen als normaal in een half jaar. In sommige plaatsen staat het water zes meter hoog. Auto's werden door het snelstromende water meegesleurd door de straten... en veel mensen klommen op het dak van hun huis. De Franse hulpdiensten moeten wachten op beter weer... voor ze kunnen beginnen met de reddingsoperatie. De scholen in het getroffen gebied blijven gesloten... en de bewoners zijn opgeroepen om binnen te blijven. Met de leefomstandigheden van Iers rundvlees is veel mis... zegt Wakker Dier na eigen onderzoek. Kalveren krijgen geen verdoving als ze worden gecastreerd... of als hun hoorns worden verwijderd. In de winter staan de runderen vaak maandenlang... in bomvolle stallen op harde betonnen roosters. In de Nederlandse supermarkt wordt rundvlees uit Ierland veel verkocht. Het heeft een diervriendelijk imago. Op afbeeldingen staan grazende koeien in een groene wei. Volgens Wakker Dier stelt het Ierse keurmerk voor dierenwelzijn... dat op het vlees zit, weinig voor... Een van de grootste winkelketens van de Verenigde Staten staat op omvallen. Sears moest vandaag een lening van 134 miljoen dollar afbetalen... maar heeft uitstel van betaling aangevraagd. Sears, vergelijkbaar met V&D, beleefde een grote bloei na de Tweede Wereldoorlog... maar heeft nu veel last van internet, vooral van webwinkel Amazon. Met een lening van een half miljard en sluiting van meer winkels... hoopt Sears nog op een doorstart.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 En die interviews die zullen we straks zo rond 16 uur 20... 10 van half 5 uh, ten gehouden brengen op de lokale zender. Dank u wel, dank u wel, hoor. We gaan okay. gewoon even een plaatje draaien. Want we hebben druk. We moeten ons ja, haasten. Ik heb nog wel een gedicht. Ik heb nog wel een ja, gedicht. Ja, die gaan we wel doen, hoor. Die gaan we doen.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 We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 De Deutsche Tourwagen Masters heet het dan. En ja, dat duurt nog maar een paar merken, doen eraan mee. En volgens Jan Lammers is het niet echt een verlies dat dat niet meer in Zandvoort gehouden wordt. Nee, Mercedes stopt ermee. Dus, uh... Ja, het is een gedevalueerde klasse. En uh, ja, beter geen deal dan een slechte deal. Dus ja, nu is het naar toe gegaan.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 Stoffen van Doorn reed in 2017 en 2018 in de Formule 1 voor McLaren. Maar moet volgend seizoen plaatsmaken voor Lando Norris en Carlos de Sainz. En de geruchten over een overstap naar de Formule 1 e werden de afgelopen week steeds concreter. Het Brits autosportblad meldde dat de Belg een contract getekend heeft voor het seizoen 2018-19. Oké, okay, nu, nu ja. gaat de telefoon. Precies, een doelpunt, Sean. Ja, en dat klopt. En we hebben goed nieuws hierachter, uh, Amsterdam. van Sandvoort lijkt.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 Nou, je hebt even een klein stukje van het uh, filmpje kunnen zien. Vind je het wat, of niet? Ja, het is wel lach, hoor. Wat hè? hij uh, op die landweggetjes in Amerika en uh, de pitstop. Ja, he? niet normaal. Bij de Route 66-pompstation. Uh, Ik zag uh, 2,4 miljoen uh, viewers uh, bijna. Dus... Ja, 2 miljoen 357.000 ja, ja, dag. dag. Ja, niet normaal. Geweldig. Dus vanmorgen was er ook een uh, mooie dag bij uh, Talassa. We hebben we het over Veteranendag.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 never lie I was always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 Ja, hij wordt nou eruit getrapt, de bal. Want... Nee, ze gaan, niet, ze gaan gewoon zo'n antwoord. Die proberen 3-1, maar er lag een lange tijd in de doel. Ja, we zitten in de laatste minuut van de eerste maar het kan nog alle kanten heen gaan. Nee, verder overheen. Dus uh, ja, de scheidsrechter moet zo toch gaan afluiten. Er wordt nog een wissel gedaan, zie ik. Althans, de... Wie gaat er dan in, ja, en wie gaat er dan uit? Rani uh, oh. ja, gaat eruit, hard ge ge ge gewerkt. Maar ze hadden dus wat uh, goed te maken voor een uh, volgende, uh, vorige week. Ja, ja, ja, maar het is billenknijp de laatste uh, 7, 8 minuten al hoor. Want, boah, daar hebben ze kansen gehad, uh, OC.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 ja, eh, OC mag weer ingooien, ja. maar op een eigen helft. En daar pakt soms weer de bal. Ja. Ja, ja, we houden nu een beetje de bal bezit. Uh. Uh, nou ja, hier wordt Duitse uh, stal gebracht, maar het geen geen buitenspal is. Maar goed, dat gebeurt andersom ook. En uh, dan, dan hadden we de kans groot geweest om.. Uh, uh, Nog een extra ja, puntje eruit te slepen. Ja, ja, ja, we hebben de drie punten binnen. Yes! Hij heeft afgefloten. Zandvoort heeft, uh, ja, heeft gewonnen. Helemaal uh, top. Zandvoort heeft gewonnen. Iedereen is, uh, nou ik denk, uh, heel uh, gelukkig dan wel. We hebben vanavond een, een dinerje. Nou, daar ga je anders naartoe dan met de drie punten, dan met één of zelfs nul. Maar deze drie zitten in de knip. Dankjewel Sean, voor je bijdrage vandaag en uh, ga het feestje mee vieren met ze.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 Je must throw is face the curtain with a bang Forget about your shame give the audience the coin enjoy it it's your last chance and now So always look on the road Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9 straks meer ZFM Maar nu eerst het NOS nieuws van